Joris Stubinitsky met het NOS-journaal. In Kiev zouden zeker 15 doden zijn gevallen... bij gevechten tussen de politie en demonstranten. Volgens persbureau Reuters liggen de doden op straat... bij het onafhankelijkheidsplein. Getuigen hebben ook op andere plaatsen lichamen zien liggen. Vandaag zijn de ministers van Buitenlandse Zaken van Frankrijk... Duitsland en Polen op bezoek. Ze willen zowel met de regering als de oppositie praten... over een oplossing voor het geweld. Enkele Olympische atleten keren vanwege het geweld terug naar Oekraïne en verlaten de Winterspelen in Sochi. Een van hen is kiester Bogdana Matsoska. Ze zal al niet meer in actie komen. Met haar vertrek wil ze protesteren tegen president Janukovic. De werkloosheid is vorige maand gestegen. Dat is de tweede maand op rij, meldt het CBS. Er kwamen 10.000 werklozen bij. In totaal zitten er nu 678.000 mensen zonder baan, ruim 8,5% van de beroepsbevolking. In Zaandam is rond half acht vanochtend een dode man op straat gevonden. Hij lag naast een auto en zou zijn doodgeschoten. Volgens lokale media is in Amsterdam-Noord een brandende auto gevonden. Vermoedelijk de vluchtauto. De politie is op zoek naar getuigen. Door de warme winter loopt de natuur ruim een maand voor op schema. Bloemen en planten komen al in bloei omdat de gemiddelde temperatuur ruim 2 graden hoger ligt dan normaal. Deze winter kan de op één na warmste winter ooit in Nederland worden... sinds de metingen 300 jaar geleden begonnen. Met een gemiddelde van 5,9 graden staat deze winter tot nu toe op de derde plaats. Het duurt nog de hele dag voordat de treinen rond Den Haag weer volgens de dienstregeling rijden. Gisteravond waren spoedreparaties nodig aan vier wissels... waardoor er veel minder treinen konden rijden. Inmiddels zijn drie wissels gerepareerd... Nu wordt alleen tussen Den Haag Centraal en Den Haag Hollandspoor nog gewerkt. Het weer, af en toe regen of motregen. Het wordt 8 tot 11 graden. Vanavond meer regen. Ook morgen en zaterdag buien, mogelijk met hagel en onweer. Af en toe komt de zon tevoorschijn. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A2 Utrecht richting Amsterdam tussen knooppunt Honendrecht en knooppunt Amstel 3 kilometer. En op de A10 de ring Amsterdam-Zuid tussen de knooppunt de meer en Amstel 2 kilometer. Een ongeluk zijn daar twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ik Bij Esprit, Halterstraat, Zandvoort in Jupiter Plaza. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Hoe oh, is het een werkdag vandaag? Wees ik niet. Goed, Goedemiddag. Uh... Het is inderdaad een werkdag. Het is donderdag. Het is, uh, is het vandaag eigenlijk 20, hè? Ja. Ja. ja 20 februari alweer, jongens. Het gaat die tijd hard. Pom, pom, pom. Maar dat maakt allemaal niet uit, hoor. Maar je mag er niet. Daar gaat het om. La la la la la Goed, CFM lunch op deze donderdag We hebben weer een vol programma vandaag Dus uh, lekker veel muziek draaien En verder hebben we natuurlijk Straks om half één het weer Kwart voor één het recept van de dag Van de week Van de week Kwart over één uh, vrijwilligers Vacature van de week Samenwerking met uh, VIP Of het, uh, VIP uh, VIP voor ja dan nou doen we het mee. Straks om kwart over één. En uh, verder hebben we dan ook nog de vijf minuten van Angela. Hoort op je zin. La, la. En voor de rest, nou ja, gewoon lekkere muziek. We zien wel wat er allemaal komt. Maar in ieder geval, genoeg. Dom. zin in eigenlijk vandaag. Leuke platen klaarstaan en een uh, hele lange lijst. Ik zal er wel weer te veel hebben ingezet, maar goed. Achter hebben we morgen ook alvast wat. Dat dus is leuk. Weet je in ieder geval dat je morgen ook nog wat hebt. Toch? Ja. Nou, laat maar beginnen. Laat maar lekker beginnen. Oh dirty to clean my act up. You yeah. You ain't dirty? You, you ain't here to party. Oh. Ladies, move. Gentlemen, move. Somebody ring the alarm or fire on the roof. And I'm throwing elbows. And I'm throwing elbows. And I'm throwing elbows. And I'm throwing elbows. Who ready to And I'm throwing elbows. And I'm throwing elbows. And I'm throwing elbows. Get me. Oh, I'm overdue Give me some room, I'm coming through Paid my dues, in the mood Me and my girls gonna shake the room She just couldn't show your head Let's get dirty, that's my jam. I need that to get me off Sweating till my clothes come, come on. off This closest speakers are dumb I still jump for six in the morning Oh, dear.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 Jam like a summer show I keep my car looking like a trash dummy drove My gear look like the bank got my money froze For their presidents I pant like buddy roll That's the one that excites your divas the media shine, I'm shining with both of the sleeves up Yo, Christina, better hop in here My black livin' in color like Rockman hair The club is packed, the bar is filled I'm waiting for Tristan to act like Lauren Hill Frankly, it's a rap no bargain deals I drive a four-wheel-wide with and wheels So it up! Baby, this brick city, you heard of that. We blessed and hung low like Buddy. Bernie Mac. Dogs, yes. let them out. Women, let them in. It's like I'm ODP, uh, uh. Then what you think. even een doekje van me. Smirige troep hier. Draai ik dit? Nee. Uh, Christina, ik wil leren. Dat heet uh, Dirty. Maar een vies plaatje, hoor. Vies plaatje, vind ik het. Ja, een vies plaatje. Heel vies plaatje. Oké, okay, nou, ga lekker door met wat ouds, denk ik. Ja, ja, ja, ja. ja, kijk, dat is even weer terug in de tijd, hè. Met uh, Nelis Zidaka. O, Karel. Oh nee, oh Carol.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 60, eind jaren 50, ik weet niet precies, maar maakt niet uit. Oh, Carol van Neil Sadaka. Lekkere plaat. Dit komt uit de film Abel. Dacht ik. Of niet? Ja. Onderweg. Oh nee, het heet Abel. Straten lijken te huilen. Wolken lijken te vluchten. Ik stap de beurs in. Mensen lijken te kijken.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 Natuurlijk niet. De, de groep heet Abel. En het liedje dat heet Onder de Weg. Ja. Verzoekje krijgen we. Ja, voor Albert, Jan en Maris is het aangevraagd dit. Door jullie grote vriend Rob Harms. Want hij heeft een dans gestolen. zijn zo lief voor elkaar. Die vragen zelfs plaatjes voor elkaar dan. Nou, tof stel hoor, hier. Verzoek van Rob Harm, speciaal voor Albert Jan en zijn uh, vrouw Maris en uh, ...Stolen Dance heet het. En dus van Milky Chance. Ik ben zo blij, gisteren was ik er niet natuurlijk even bij de lunch Maar ik ben blij dat ze niet in mijn, uh, in mijn wachtlijstje hebben zitten klooien Want nou hoor ik tenminste deze plaat zelf nog even, dames en heren Want er komt nu weer zo'n prachtige plaat Wat ik, een van mijn favoriete nummers is uh, Van Paul McCartney natuurlijk En Paul en Linda McCartney moet ik in dit geval zeggen Het komt uh, van het album uh, Ram Ik vind dit, het is echt weer zo'n McCartney moment dit Monument Backseat of my car McCartney-song. Alles, alles, alles zit erin. Echt geweldig. Het is het slotstuk van het album Ram. Door kritisch hier de grond in werd geschreven. Maar wat ik persoonlijk nog steeds een van de betere McCartney-albums vind. Onlangs ja. opnieuw uitgegeven in een digitale versie. Het was echt een verrassing na zijn eerste solo-LP die gewoon thuis opgenomen was en waar niet iedereen nou zo over te spreken was. En toen kwam je als tweede solo platen hiermee. Nou, ik, ik was puur onder de indruk. Mag ik wel zeggen. Oké. Okay. En dit is Paul Simon. Lekker dit. Van het album Graceland. En dan nog van de 25-jarige jubileum editie.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 Falling and calling your name out These are the roots of rhythm And the roots of rhythm remain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 Het blijft een geweldige plaat, Paul Simon. Het blijft een geweldige artiest. Ja. Het album Graceland, maar dan de, de remix die gemaakt is in 2001, geloof ik. 2011 natuurlijk, moet ik zeggen. Want toen bestond het album exact 25 jaar en toen is er een nieuwe versie van uitgekomen. Met alles nog eens even lekker digitaal geremixed. Gere en uh, nou, dat klinkt fantastisch. Er staan ook alle leuke extra dingetjes bij. Uh, bijvoorbeeld interviews... Uh, hoe de nummers tot stand zijn gekomen. wet overigens samen met Linda Ronstadt... die zo'n die prachtige vrouwenstem... die er op de achtergrond hoorde... Uh, was Linda Ronstadt. En u weet nog, ja, ik heb hem van de week geloof ik ook al gedraaid... maar dat maakt niet uit. Het was maandag, dus het kan wel weer. Uh, Paul Semmer werd natuurlijk toen het album uitkwam... verguist door iedereen... want er was toen nog een officiële boycott... tegen Zuid-Afrika. En dat kon je niet maken. Als er een boycott is, dan gebruik maken van Zuid-Afrikaanse muzikanten... Beetje dom van die mensen allemaal natuurlijk. Dat kwamen ze later ook wel achter. Want de muzikanten die hij gebruikt had... Of waar hij mee gespeeld had moet ik zeggen. Dat klinkt zo raar, die hij gebruikt had. Muzikanten en... waar hij mee gespeeld had... waren uitsluitend zwarte muzikanten. Dus ja. ja, het was alleen maar een prachtige promotie voor die gasten. En wat voor? En wat voor? De beste ja. Zuid-Afrikaanse Zuid muzikanten die je maar kon bedenken. Uh, ik een knopje. Ja, ik <laughs> kon honden. Ik zocht een knopje. maar ZFM kort... Westkust weerbericht. Vandaag krijgen we te maken met een depressie ten westen van IJsland... en de bijbehorende fronten trekken over de onze regio. Vanochtend passeert het warmtefront en valt er enige tijd wat regen of motregen. Later vandaag krijgen we te maken met het koufront front en gaat het wat harder regenen. De zuidelijke wind uh, trekt aan en waait krachtig tot hard aan zee, windkracht 5 tot 7. De temperatuur stijgt naar waarde rond de 10 graden. Vanavond valt er nog wat regen, maar later in de avond en de komende nacht wordt het weer droog en klaart het wat op. De wind neemt af na matig tot krachtig en de temperatuur daalt naar een graad of zes. Morgen lijkt het droog te blijven met flinke perioden met zon. De zuidwestelijke wind waait vrij krachtig aan zee en met acht graden op de thermometer is het ietsje frisser. En morgen gaan we kijken wat het weer in het weekend gaat doen. Als het maar beter wordt dan vandaag, dan is het goed. I'm on an Van Nieuweland. Ja. Yeah. En dit is Supertramp. Ha! We hebben afkomstig van uh, het album Breakfast in America: The Logical Song. Amerika. Ja, en als je, als je nou vanavond een klein feestje wil, dan dreigt een klein feestje te ontstaan in Haarlem vanavond. Bij uh, platenzaak Sands, de grote huisdraad. Om zes uur is dat vanavond. Ja. Oh, wat is dat nu? Nou, wat een feestje daar hoor. Want dan gaat Alain Clark gratis optreden bij Platenzaak Sounds aan de Grote Houtstraat in Harlem. Vanavond om zes uur dus. Dus als u een leuk feestje wil, even wat gezelligs meemaken. Nou, dan moet je vanavond om zes uur bij Platen daar zijn. In Harlem in de Grote Houtstraat. Want dan hoor je hè. En bij ons hoor je hem nu al. Ja, ja, ja, Wij zijn sneller dan het geluid. Hier is Alain Clark. Vanavond dus in Harlem om zes uur Grote Houtstraat. En die Platenzaak daar. Nothing that I did was good enough If I wasn't reaching for the stars now The story of my Twijfelt zingen dit, uh, dit liedje vanavond? Uh, vanavond dus om zes uur. Is hij uh, live te zien in uh, de grote houtstraat in Haarlem. Bij een platenzaak daar. En het is leuk natuurlijk. Alleen, ja. Ik vind het jammer dat ik er niet heen kan. Ik had er graag heen gewild eigenlijk. Maar ja. Gemeenteraadslid heb je soms wel eens andere verplichtingen. Vanavond weer een vergadering. Oeh, ja. Oh, ja, het is dan wat. Ja, maar goed. Maakt niet uit. Gezellig. Dus uh, vanavond om zes uur. Gaat u hem maar lekker kijken. De grote Huisstraat, Haarlem, alleen klaar. Ik vond het wel leuk trouwens. Ik las nog net een stukje op Facebook van een dame die met de trein naar Amsterdam moest. Ze zei, ik kon lekker, ik kon lekker staan. Trein vol met vrouwen. Allemaal naar de huishoudbeurs. Je bent er lekker mee. Het recept van de week. Ja. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken na de uitzending, na te lezen via onze Facebookpagina... wwwfacebookcom Lunch. Ja, en dan hoef je niet van een huishoudbeurs, hoor. <laughs> Krijg nee. je wel van ons helemaal gratis hier. Ja, recept. precies. Ja. Hoef je niet in de trein te staan. Nee. Ook niet. Misschien moet <laughs> Arme Betty. <laughs> Oh, dat is dan wel weer... Dat, dat ja. vind ik sneu. Ah, we leven wel mee met Betty dan. Ja, hè? We leven even met hem mee, ja. Tuurlijk. Ja, ah, met Betty. arme ah, Betty moest hangen in die trein... tussen Amsterdam en Zandvoort. Nou, oké. Okay, krijgen we nog een recept of... Uh... Uh, ja. <laughs> ik zit te wachten tot je uitgepraat bent. Oh ja. Ja. Uh. <clears throat> we gaan maken Thaise gehaktballetjes met paksoi. Dat is gerecht voor vier personen... en de bereidingstijd bedraagt ongeveer... 30 minuten. En hier heeft u het volgende voor nodig. 300 gram rijst, 200 gram winterpeen. 1 rode ui in dunne halve ringen. 1 struik paksoi. 2 eetlepels olijfolie. 350 gram runde gehaktballetjes. 1 bakje uh, rode curry. Pasta. Uh, die kunt u kant en klaar kopen bij de supermarkt. En een pakje kokosmelk. En de bereiding gaat als volgt. Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking. Halveer ondertussen de winterpeen in de lengte en snijd de helften in plakjes. Snijd het blad en de steel van de pakzooi in reepjes en bewaar beide apart. Snijd de ui in halve ringen. Verhit de olie in de wok en roerbak de gehaktballetjes in 10 minuten bruin. Voeg de winterpeen en de... Stil, plus de ui toe. En bak dit alles nog zo'n vijf minuten mee. Meng de boemoe, kokosmelk en 150 ml water erdoor. En verwarm dit nog twee minuten. En schep uh, uh, op het laatst het paksoi er nog door. En verwarm dat even mee. Uh, nadeel hiervan is, als je het iets lang laat staan... dan wordt het heel erg zacht. En uh, het is juist het blad wat erg lekker is als het nog wat knapper is. Dus vandaar. Breng op smaak met eventueel met peper en zout, al betwijfel ik of dat nodig is. En uh, verdeel de rijst over uh, in de gehaktballetjes met de groenten over vier en uh, strooi daaroverheen wat grof gesneden koriander. Ik zou zeggen eet smakelijk. Oh nee, kan, kan ze niet bedriegen, want ze kunnen meekijken natuurlijk. Ik zit nou ja. net nog een hier zitten eten, maar dat kan ja, helemaal ja, ja, ja. niet. Nee, dat kan helemaal niet. Want die mensen <laughs> kunnen meekijken. Hè? Die zien dan gewoon dat ik, dat ik met mijn vingers op een knopje zit. Ja. dat ik helemaal niet zit te eten. Nee. nee. Dat mag niet eens. Je mag niet eens eten in de studio. Nee. Nou, als u het recept wil terugvinden, dames en heren... www.facebook.com-zandvoortluncht. En daar staat het uh, dan op. Met foto kunt u ook nog zien hoe het eruit moet zien. Ja, rond de klok van één uur staat het op, uh, op Facebook. Dus... Ja, ja, met foto. Dat is wel makkelijk. Dan kun je, ja, zien of ja, dan kan je zien of jouw gerecht op dat foto lijkt. <laughs> oh, het hoeft niet, hoor. Uh. open Uh, we gaan zo langzamerhand op naar, uh, hoe heet het, het nieuws van uh, uh, een uur, het is Within Temptation, We het album Hydra.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 En dat was een uh, duet samen met zangeres Tarja. Geweldig mooi hoor. Ja, wat een album is dat zeg. Ja, als je van dat soort muziek houdt, is het helemaal te gek. Een helemaal wereld. Within Temptation. Internationaal beroemde Nederlandse band. Zelfs in Amerika gaan ze het maken. Het is niet te geloven. Ongekende klasse. Wij gaan u meenemen naar het nieuws en het weer van één uur. En uh, daarna gaan wij weer vrolijk verder. Straks om kwart over één hebben we nog uh, de vrijwilligerspakaturen van de week. Dus zoekt u uh, vrijwilligerswerk. Vindt u dat leuk om te doen? Luister dan vooral. En u kunt u dan uh, lekker aanmelden bij VIP. Uh, Vrijwilligersinformatie.stand straks dus. Om kwart over één... Altijd zeer uiteenlopend werk. Het is leuk om te doen trouwens. En ook bij ZFM kunt u nog terecht. Heb u bijvoorbeeld zin om uh, leuk redactiewerk te doen? Nou, meld u aan bij ons. Want we hebben nog wat redacteuren nodig. Voor de algemene redactie. Goed, we gaan naar het nieuws en het weer van 1 uur. En tot zo dus.